Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Oh oh. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Werk bij tankstations en autowasbedrijven wordt vanaf januari aangemerkt als zwaar beroep. Dat staat in het principeakkoord over de nieuwe cao die vakbond FNV heeft afgesloten met werkgeversorganisaties BOVAG en BETA. Daardoor kunnen mensen in de branche drie jaar eerder stoppen met werken. In bijvoorbeeld de vleesverwerkende industrie werd zo'n afspraak al eerder gemaakt. De lonen stijgen ook de komende jaren. Per 1 februari komt er 70 euro bruto per maand bij. En een jaar later nog eens 70 euro per maand. De vakbond heeft verder met de brancheorganisaties afgesproken... dat jongeren vanaf 21 het volwassenenloon krijgen. Nu krijgen ze dat pas als ze 23 zijn. De Universiteit Maastricht is slachtoffer van een grote cyberaanval met gijzelsoftware. Computers zijn niet meer toegankelijk en sommige websites zijn uit de lucht. Ook e-mailen geeft problemen. De universiteit is dicht in verband met de feestdagen, maar veel studenten werken door, bijvoorbeeld aan een scriptie. Het is niet duidelijk of hun documenten gespaard zijn gebleven. De gegevens van onderzoekers zijn veilig, althans zijn beveiligd. Nederland moet het geld teruggeven aan Suriname... waarop het Openbaar Ministerie vorig jaar beslag heeft gelegd. De douane nam op Schiphol een zending contant geld in beslag... van 19,5 miljoen euro... die onderweg was van de Centrale Bank van Suriname... naar een bank in Hongkong. Het OM vermoedde witwassen. De rechtbank in Haarlem oordeelt dat het in strijd was... met het internationaal recht dat het geld in beslag is genomen. De Surinaamse Centrale Bank is een staatsorgaan... en geniet immuniteit. De uitspraak van de rechtbank ging niet over de vraag of er geld is witgewassen. Het weer, vanavond en vannacht buien, aan zee mogelijk met onweer en het wordt een graad of vijf. Morgen eerst buien, maar later meest droog met wat zon en de maxima liggen rond acht graden. Donderdag later in het westen wat regen en dan wordt het ongeveer zes graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Vrolijke kerstfeest! In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar? Hier, aan, de kerstboom glanst. Is feest in de Welkom bij dit programma. Mijn naam is Dolly Tempierik. En ik ga vandaag voor u in het kader van ZFM Klassiek... wat iedere zondagavond normaal gesproken van 7 tot 9 wordt uitgezonden... vandaag wat eerder beginnen omdat we ons natuurlijk gaan opmaken voor de kerstdagen. En traditioneel hoort daar bij ZFM het Weihnachtsoratorium bij. En die gaan we dan nu ook uitzenden. Eerst uh, ga ik u een kleine inleiding, ge inleiding geven... en het een en ander vertellen over dat Weihnachtsoratorium. Het is een, een kerstoratorium. En uh, op, op z'n Latijns noem je dat... het Oratorium Tempori Nativitatis Christi. En het is een oratorium bestaande uit zes afzonderlijke... maar inhoudelijk verbonden werken. Soms aangeduid als cantatis en geschreven door Johan Sebastian Bach... voor de periode van kerst 1734 tot en met drie koningen 1735. De teksten zijn ontleend aan het evangelie volgens Lucas... en het evangelie volgens Matthäus... en waarschijnlijk geschreven door librettist Pikander. En Pikander is een pseudoniem van Christian Friedrich Henrici. Het Weinachtsoratorium omvat koren, arias en recitatieven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Matthäus-passion komen in het Weinachtsoratorium geen grote koraalbewerkingen voor. Het Weinigsoratorium bestaat uit zes delen. Ik zal ze u alle zes noemen. Het eerste deel, dat heet Jachtzet, Frau Loket auf Preiset die Tage. En die geldt, die staat voor de eerste kerstdag. Het tweede deel heet Und es waren Hirten in derselben begegend, die is voor de tweede kerstdag. Het derde deel Herrscher des Himmels erhöre das Lallen, dat is voor de derde kerstdag. Dan gaan we over naar het vierde deel Fallt mit Danken, fällt mit Loben, die gaat op voor de nieuwjaarsdag. Dan het vijfde deel Eres sei die God gezongen. Die is voor de zondag na nieuwjaar. En dan ten slotte het zesde deel. Herr wenn die stolzen feinde schnauben. En die is voor drie koningen. Dat de oratoriumdelen een profane voorgeschiedenis hadden... was geen bezwaar, aangezien het ambt van regerende vorsten... door God gegeven was en los stond van hun persoon... en hun, ja, soms daden. Voor vorste geschreven muziek kon daarom zonder probleem worden gebruikt voor Christus Koning. De nadruk op hofdansen als model voor de meeste koren en aria's... is daarom ook door de bestemming van de oorspronkelijke kantates te verklaren. De meerderheid is in driedelige maat geschreven... voor de zowel vlotte beweging van de paspier als het meerstatige menuet... De eerste drie delen vormen een eenheid symmetrisch geordend. En het eerste en het derde deel gebruiken trompetten en pauken... terwijl in het pastorale tweede deel houtblazers de nadruk krijgen... en er aan de fluiten en hobo's twee lage obu da zijn toegevoegd. De eenheid wordt afgesloten door het openingskoor van deel drie... aan het eind te herhalen. De openingscoren van deel 1 en 3 staan in de 3e maat van de paspier... En in elk van de eerste drie delen is de eerste aria als menuet gecomponeerd. Bereite dich, Zion, vroege hirten, eilt en her dein mitleid. In tegenstelling tot de in die tijd traditionelere 4kwart maat zijn de daaropvolgende aria's alle in 2kwart maat, de galant. Met korte frasen en met veel syncopen. Krozer her, o starker Konig, schlafe, mijn liebste, en mijn herzen. De drie andere delen zijn wat zelfstandiger, mede omdat ze voor uiteenliggende dagen zijn gecomponeerd. En wel het Nieuwjaar, de zondag na Nieuwjaar en Drie Koningen. Het Lucas-evangelie komt nog slechts terug in een kort fragment over de besnijdenis van Christus. De rest van het bijbelverhaal is uit Matthäus afkomstig. Ook in deze delen overheerst de galante stijl van de wereldlijke kantaten. De solisten zijn hier Sopraan Lisa Larsson, Alt is Elisabeth von Magnus, de tenor heet Christophe Precardien... En de bas is Klaus Mertens. Verder het Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Ton Koopman. Gaat u deze komende 2,5 uur genieten van het oratorium En uh, ga er lekker voor zitten. We gaan beginnen. <middels>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 seinem vertrauten Weibe die war schwanger En als sie das selbst waren kam die Zeit No, no, Mag es ein so seel, wie der Menschen Leid bewegt. in the feld, while me a so Tier, die ganze, die ganze Felder. Wir erschaffe, muss in harten Krippen schlafen. No. Hmm. Ihr werdet finden das Kind in Winden gewickelt und in einer Krippe.